2 uur. Dorrel Megens met het NOS-journaal. Een verkenner gaat een poging doen het conflict over een nieuwe CAO... voor ziekenhuispersoneel vlot te trekken. Het gaat om de voormalige personeelsdirecteur van KLM, Wim Kooijman. Er wordt al maanden onderhandeld over de nieuwe CAO, tot nu toe zonder resultaat. Gisteren legden veel verpleegkundigen het werk neer. Veel ziekenhuizen waren alleen voor noodgevallen open. Het ziekenhuispersoneel eist een structurele loonsverhoging van 5%. De werkgevers willen tot nu toe niet verder gaan dan 4 procent. De explosieven die vanochtend werden gevonden bij een politieinval in een woonwagenkamp in Lid zijn afgevoerd naar een veilige locatie. Dat is gedaan door specialisten van de explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst van Defensie. De politie meldt dat de doorzoekingen doorgaan. De inval op het kamp houdt verband met een groot onderzoek naar een familie die volgens de politie crimineel is. Ook op een industrieterrein in Os en een vakantiepark in Friesland doet de politie daarom onderzoek. In Amsterdam heeft de politie mogelijk een nieuwe winkelplundering voorkomen. Bij een kledingwinkel aan de Nieuwendijk waren zeven mensen gezien die zich verdacht gedroegen. Bij aanhouding bleek een van hen messen en een tang bij zich te hebben. Iran heeft de internetverbinding in één provincie in het zuiden van het land hersteld. Volgens het staatspersbureau werken het internet en sociale media daar weer. Vanwege de protesten in Iran over de gestegen brandstofprijzen en het regime is het internet al dagenlang afgesloten. Of nu meer provincies weer worden aangesloten is niet duidelijk. Volgens Amnesty International hebben de protesten al aan zeker 100 mensen het leven gekost. Het Iraanse regime houdt het op 12 doden, onder wie agenten van de ordepolitie. Het weer in het noorden bevolkt, in het zuiden af en toe wat zon. De temperatuur loopt uiteen van 3 tot 6 graden. Maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Vanavond daalt de temperatuur tot rond of net boven het vriespunt. Morgen vroeg kans op regen, daarna blijft het droog. Met maximaal 10 graden is het minder koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland staat nu één file, maar wel eentje die gelijk een uur vertraging oplevert. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Aalsmeer en het holendrecht staat 7 kilometer file. De rechter is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 was passing Shake it like that best and... Down. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me.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 I'm